Saban B. zat in Nederland een celstraf uit van bijna acht jaar voor onder meer vrouwenhandel en het leiden van een criminele organisatie. In september 2010 kreeg hij bijzonder verlof om zijn pasgeboren kind te bezoeken. Hij maakte daar gebruik van om te vluchten naar Turkije. Dat land wil hem niet uitleveren. Bij een zelfmoordaanslag ten noorden van Baghdad op Soenitische tegenstanders van Al-Qaeda... zijn 19 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De dader bracht een explosieven tot ontploffing te midden van de strijders... die stonden te wachten op hun salaris. De slachtoffers zijn leden van de Sawa-militie, die voor de regering werkt. De aanslag was de zevende in een maand tijd in Irak. De daders zijn vrijwel steeds Soenitische tegenstanders van de regering van premier al-Maliki.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 Berlusconi wilde Italianen omkopen met hun eigen geld tot dus Monti. Die 4 miljard euro werd vorig jaar geïnt via een omstreden onroerend goedbelasting op huizen. Afgelopen weekend vergeleek Monti zijn rivaal met, de slang, met een slangenbezweerder. De strijd in Italië in de aanloop naar de verkiezingen is hard, zegt correspondent Rob Zoutberg. Het is een onafgebroken gevecht tussen de voornaamste lijsttrekkers van de partijen. Kijk, verschillen zijn ook klein geworden. Hè. De hele tijd ging iedereen vanuit dat de socialisten wel zouden winnen. Van meneer Bersani. Maar kijk, daar was toch weer Berlusconi. En hij klimt langzaam omhoog. En hij doet het met allerlei verkiezingsbeloftes. En het verschil tussen die partijen, tussen die twee grootste... Is, gewoon, wordt gewoon met de dag kleiner. Dan het weer nog droge periode met zon. Het wordt ongeveer 9 graden. En vanavond en vannacht winterse buien. Ook morgen buien met winterse neerslag. Tussendoor wat zon. En het wordt ongeveer 5 graden. Ah, en de betere verkeersinformatie, op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland staat 6 kilometer file... tussen knooppunt Gouwe en Rotterdam Prins Alexander. Er is een spoedreparatie en daarom zijn twee rijstroken afgesloten. Een ongeluk op de A73, Nijmegen richting Maasbracht File tussen Vendra en Horst, 3 kilometer. De weg is dicht tussen Horst en Grubbevorst. Verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Ewijk richting Venlo... via Eindhoven de over de A50, de A2 en de A67. De N36 is dicht, Almelo denemus vaart in beide richtingen tussen Marienberg en Ommen. Ook daar is een ongeluk gebeurd, het verkeer wordt omgeleid.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met hier aan tafel singer songwriter Kees Mayfield. Hij maakt enigszins tot zijn schrik kans op een Edison... en hij speelt straks nog een nummer voor ons. In onze rubriek Melk en Hoding maakt hoogleraar voeding Frans Kok... zich boos over voedingsgoeroes. En Sander de Kramer schildt een appeltje, Sander, deze week... morgen zelfs de CITO-toetsen. Ja. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders... een bron van stress en onrust. Te veel, vind jij? Veel te veel. Die kinderen die gaan met vlekken in hun nek naar de belangrijkste test van hun leven eigenlijk. Dat bepaalt alles. Terwijl het eigenlijk maar een foto is. En de school weet de hele film. En daarom vind ik het eigenlijk belachelijk. En het is heel fraudegevoelig. Fraude want vorige week is de Cito-toets compleet op Marktplaats verschenen. Straks tegen half vier hoort u ook nog onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Casper Peters. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Frans Kok, hoogleraar voedingen aan de Universiteit van Wageningen. Je wilt het hebben over voedingsgoeroes die allerlei onzin uitkramen over eten en uh, grif geloofd worden. Waarom ben je daar zo boos over? Nou, omdat het zoveel ruis op de lijn uh, zeg maar, dat, uh, heeft gevolgen voor de gewone voedingswetenschap. En wij krijgen als we niet oppassen een slechte naam. En, en ja, je moet tegen de uitwassen moet je eigenlijk wel optreden. Maar help me even uit de droom. Wie is wij? Wij zijn de wetenschappers? Ja, ik heb een lezing gehouden, een publiekslezing... voor de Nederlandse Academie voor Voedingswetenschappen in half januari. En toen heb ik onder andere dit onderwerp heb ik aan de orde gesteld. Uh, Dieetgoeroes, uh, evangelisten, uh, you name it. Uh, die, die toch van alles roepen. Duidelijke voorbeelden, het paleo-dieet... Uh, uit de tijd van het Paleolithicum, uh, Ja, alles wat we... Uh, he, of, of bijvoorbeeld uh, Bakker Bart, he, die, die zegt van... volkorenbrood brood word je dik. Melk, uh, dat mag ook allemaal al niet meer. Uh, aardappelen mochten sowieso al lang niet meer. En dan denk ik, waar komt al die wijsheid bij deze mensen vandaan? Maar geldt dat voor alle dieetgoers? Moeten we er geen heen geloven? Uh, ik denk dat het woord goeroe, dat, dat vind ik al een, een bepaalde inkleuring. Ja, maar dat is ook een beetje onze schuld misschien. Wij noemen mensen ja. al gauw een dieetgoeroe. Ja. Daar kunnen ze zelf niks aan doen soms. Uh, Sterker nog, we zouden jou ook een goeroe kunnen noemen als we <laughs> willen. Wel, wel klein geschreven. <laughs> Uh, nee, dat is, dat is ook wel zo. Ik denk dat je moet denk ik, uh, gezaghebbende voedingskundigen... Uh, die, die moet je onderscheiden van wat in de wandelgangen de dieetguro ja. is. Gaan we zo even op door. Eerst even luisteren of we het hierover hebben. Ja. Afvallen moet een feestje zijn, dan hou je het vol. Tadda! En ik denk dat dat een onderdeel van het succes is. Tadda! Het is enerzijds het dieet en anderzijds het extra gaan bewegen. Tadda! Dit is het ongeveer. Uh, ja, en het, het kan nog veel erger, hoor. Want uh, ja, we hebben dat, die, die hele rauwe voedselbeweging gehad. Die is, die is regelrecht gevaarlijk. Uh, we hebben in België een arts van 26 jaar oud... die zelf nooit onderzoek gedaan heeft... Chris Verburg, ja. die heeft een boek geschreven over de voedselzandlopen. Een bestseller, waar je ook... ja, Je moet vooral van de, van de melk en van de, van de aardappelen... en van het brood enzovoorts afblijven. Nooit onderzoek gedaan, hij, hey, zeg nee. je net? Nee, en hij heeft eigenlijk ook selectief uh, geshopt om het zo maar eens te zeggen, in de voedingsliteratuur. Uh, waarbij eigenlijk ook dingen die, die niet onderbouwd zijn... Uh, ook aangehaald worden. En uh, ja, ik kan me dat ook wel voorstellen... want zo iemand uh, heeft zich ook niet goed genoeg in de voedingsleer uh, bekwaamd. Maar hoe gaat dat dan? Denkt hij op een dag... ik ga geld verdienen, ik ga eens wat shoppen in die voedingsleer... en ik breng er een boekje over uit? Ja, er zijn hele verschillende motieven. Hè? Dat is een motief. Maar uh, welke dwazen kopen dat dan? Nou, het zijn geen dwaasen. Het staat op het, zijn, de uh, het, het, het is een bestseller, hè? Het, het, het, he? Monty Jack, in, in het verleden, en nu Ducan, de, de Franse dokter die, die hele ernstige vermageringsdiëten voorschrijft. En ja, wat hebben we nog meer uh, verschillende lijnen? Jij zegt, hou, blijf er weg bij. Ik denk dat je daar, uh, ja, ik denk dat je daarbij weg moet blijven, omdat het. Uh, ik ben helemaal niet tegen alternatieve manieren om, om, om wat aan je gezondheid te doen. Maar het moet denk ik wel passen in wat voedingskundig verantwoord is. Vaak is het tijdelijk, hè? Mensen gaan dan ja. enorm snel afvallen, ja. maar komen na dat dieet ook weer heel snel aan. Maar zelfs, dat klopt, maar zelfs ook zonder af te vallen. Gewoon, uh, he, allemaal nu eten uh, rauwe groenten. Je mag niks meer koken. Uh, je mag nog wel noten en, en, en maar verder groenten en fruit en niks koken. Nou, ik... Bij, bij ons in de buren vroeger, die gingen s ochtends om, om 9 uur gingen die de bonen opzetten en dan aten ze om 12 uur. Ja, daar zat niks meer in. Uh, <laughs> maar uh, maar, maar het is niet zo dat er zit wel iets tussen helemaal rauw eten versus. Uh, Heel lang koken. En, en, en het is met de voeding in Nederland is het eigenlijk best heel goed gesteld. Maar hoe schadelijk is dat dan als mensen zo'n boek als dat van die uh, Verburg dan gaan volgen? Wat, wat, wat gaat er dan fout? Ja, nou, ten eerste worden dus uh, voedingsmiddelen die wij al, al jaren gebruiken. Ik, ik noemde die net: melk, uh, aardappelen, uh, brood enzovoort. Nou, dat wordt zo'n beetje gedisqualificeerd. Hè? Dan, dan Hij zegt van dan dat moet je niet doen. Ja, dat, nou ja dat die zegt, hij zegt niet dat je het helemaal niet moet doen, want zo gek is die denk ik ook niet. Maar hij disqualificeert het en uh, ja, dan moet je voor in de plaats allerlei andere dingen. Waarbij eigenlijk de voedingswetenschap over die laatste decennia toch heel duidelijk heeft laten zien... dat het aantal dingen die gelden, die golden en die gelden nog steeds. En het lijkt wel of, of mensen, want ik begrijp ook niet al die boeken kopen, dat mensen misschien de waarheid... Nou, niet alle mensen, maar dat consumenten misschien de waarheid niet willen weten. Hm. En dat ze misschien ook wel voor de, voor de wat gekke dingen, voor de nieuwe dingen... De, de, de, hè? Daar vallen ze voor. Want melk, aardappels en brood, in principe prima, zeg ja, jij. Natuurlijk. Gewoon elke dag aardappels, ja, brood, ge melk. Geen enkel probleem, kan er ook niks aan doen. Maar nee. je moet, ja, en dan is de discussie over melk, ja, hoeveel, hoeveel zuivel is dat dan? Hè? En dan zijn wel de wetenschappelijke discussies ook van... is nou twee of drie zuivelconsumpties? Hè? En dan hebben we het over kaas, we hebben het over carnaval melk, yoghurt, we hebben het over gewoon melk, halfvolle melk. Van wat is dan eigenlijk optimaal? Ja, zeg het maar, me... zeg het maar. Nou, dat is nu zoals de, de gezondheidsraad het aanbeveelt... is dat twee tot drie uh, consumpties per dag. Dus of brood, uh, kaas op je brood, ja, of, of karnemelk, juist. of melk. Ja. Dat gaat, de, de, gaat net de, goed bij mij, denk ik. Ja? Eén ja. Nou, ja. keer kaas op brood, nee, je brood, één keer twee keer. Ja, je mag drie. Ja, ja drie. Het is, de discussie karnemelk. is of is het nou twee of is het drie... He, maar bijvoorbeeld als er gesproken wordt dat je van melk prostaatkanker zou krijgen. He, want daar, daar hebben ze tegenwoordig, er is ook onderzoek naar. Maar als je die onderzoeken dan nou bekijkt, ja, dan moet je wel zo'n beetje anderhalf, twee liter uh, melk drinken dagelijks. Wil je daar uh, vatbaar daarin... voor zijn? Precies. Ja, gewoon, we hebben het nu alleen maar over voedsel. Maar wat ja. minstens zo belangrijk is, is beweging. Ik, bedoel, ik ben ervan ja. overtuigd dat hè, Joop ik ging vroeger ook gewoon op, op broodjes kaas, die, die, die, die berg op. en Dan komt er geen kilo meer bij. Het is, het is toch ook dat we met z'n allen veel ongezonder, ongezonder leven eigenlijk? Ja, maar. De... Dat klopt. Ik denk dat de combinatie bewegen en voeding... Hè, de energie die erin gaat en de energie die je besteedt... Ja, dat moet in balans zijn. Maar zelfs nog, nog los van... kijk, ook als je een normaal gewicht hebt... dan gaat het ook nog wel om de kwaliteit van je eten. En, uh, nou, ik, en ik word dus redelijk... ik ben redelijk bezorgd... boos is een groot woord, maar ik ben, want iedereen mag natuurlijk toch wel zeggen wat hij wil... Maar maar ik ben wel redelijk bezorgd over hoe, hoe dat nu, uh, de uitwassen die je nu ja. ziet... en, en hoe je, achteraan gegaan Wat wordt. ik ook wel interessant vind, maar misschien ben ik bij jou dan niet in het goede adres... Ja. is waarom kopen wij die boeken? Dit is weer een andere wetenschap misschien, of niet? Ja, Ik, weet, ik denk dat, dat mensen uh, toch vinden dat ze van hun gading en, en wat vinden... In die boeken en dat ze misschien weer een nieuwe manier en dat dat ze misschien wel dat helpt. Aan. Kan je niet een lijst maken van dit slaat wel ergens op, dit staat nergens op? Dan ja, zijn dit, we er in één keer uit. Maar die lijsten zijn er ook wel. www.franskop.nl. <lacht> <Nee. lacht> Koop, bij een boek, staat daaronder. Nee, nee, nee, er zijn best hele goede tekstboeken, daar gaat het helemaal niet om. Maar ik, ik wil het ook eigenlijk vooral hebben op een toenemend uh, ontwikkeling van dat er uitwassen zijn. En ik ja. vind dat wij als. Reguliere voedingswetenschappers, wij moeten niet elke keer daar, uh, hè. Maar we moeten wel op een gegeven moment zeggen: van dit, is, dit gaat toch wel ja. een, een te De waarschuwing heeft weer helder geklonken. Ja. Wij gaan uh, weer luisteren naar Kees Mayfield. Kees, wat ga je voor ons spelen? A friend of mine. Oké, okay, ja, en ik ga maar niet. Vragen <lacht> nee, dat <waar het lacht> zou ik niet gaat. doen. <lacht> Loop maar in de microfoon en pak je gitaar. <lacht> dat zegt hij toch niet? Wou hij de vorige keer ja. ook niets anders? Nee. Luister uh, maar, zegt hij dan: A friend of mine, Kees Mayfield. playing drunk juggling pills different colors different thrills people just ain't worth time I'll treat you like a stranger if you act like a friend, a friend of mine a friend of mine a friend of mine a friend of mine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 no they sure ain't no friends will be used to build bridges to build roads for shouting at rivals for shutting up ghosts to get rid of people who can't pay off loans to upset the neighbors whose pensions got blown Friends of mine, wilt u een kans maken op het nieuwe album van Kees Mayfield, The Many Colored Beast. Ga naar onze website. Dit is de dag.nu. En geef dan aan waarom u vindt dat u eigenlijk zo'n zo album zou moeten winnen. We mogen er namelijk twee weggeven. Wie schildert vandaag ons appeltje? Vandaag met Sander de Kramer. Sander, waar gaan we het over hebben? Nou, hierover. Als iedereen zijn potlood heeft, zijn lineaal heeft en zijn gummetje. Ik ben een beetje zenuwachtig. Nou, een klein beetje zenuwachtig, maar voor de rest wel goed. Spannend. Nou, dit is een soort geluksketting, omdat ik dat van mijn ouders gekregen en van mijn zus. Ik vind het niet erg, maar ik vind het ook niet echt leuk om te doen. Ik heb thuis nog geoefend met Cito. Maar als je gewoon rustig blijft, gaat het vast wel goed. Maar ik ga gewoon heel erg mijn best doen en meer dan mijn best kan ik toch niet doen. En daar komen ze. Succes jongens, je kan het nog. Gelukskettingjes op tijd naar bed. En het was geen profvoetballer, maar een groep acht meisjes. Dat hoorde zeggen dat ze niet veel meer kan doen dan haar best. Heel ja. ontroerend eigenlijk, Sander. Uh, is het de hoogspanning waar jij die problemen mee hebt? Waar ja. die kinderen onder staan? Ja. Ik zie echt kinderen met vlekken in hun nek naar, naar school gaan... om die CITOTiets toets te maken. En het is ook nogal wat, want het is het belangrijkste onderdeel van die acht jaar. En dat vind ik zo krom. He, die school die volg, volgt een leerling acht jaar lang, van leraar op leraar, jaar op jaar. En dan komt er één toets en dat is alles bepalend. Maar die school Bijna heeft toch ook, ook zelf nog een advies, vaak? Ja, die school heeft zelf nog een advies, maar steeds vaker... omdat scholen ook afgerekend worden op hun leerlingen... en op de kwaliteit van leerlingen en het slagingspercentage... nemen scholen eigenlijk bij. Altijd die, die, die citotoets voor, voor zoete koek. Dat, okay. is, dat is bindend. Ja. Nou, met wie wil jij daarover een appeltje schillen? Met CITO-toets zelf. Met Meneer Cito -toets. Cito toets Nou, dat is een mevrouw, dat is Jacqueline Visser. Goedemiddag, mevrouw Visser. Goedemiddag. Ja, en Sander die wint zich nogal op over die citotoets. Want het is maar een momentopname, zegt hij. Um, ja, nou het is natuurlijk, nou ja, een momentopname, het is halve dagen. En daar zit natuurlijk wel in zover iets in. Um, Kinderen zitten acht jaar lang op de basisschool en uh, daarin uh, volgen de leerkrachten uh, inderdaad hun leerlingen. En dat leidt uh, als het goed is tot een goed uh, schooladvies. Uh, maar bij wet is uh, vastgesteld dat daarnaast een zogenaamd tweede onafhankelijk gegeven moet zijn. En de CITO-toets is een van de mogelijkheden om dat tweede onafhankelijke gegeven te leveren. Maar het zou zeker niet alles bepalend uh, moeten zijn. Zo is de toets niet bedoeld. Nee, zo is die niet bedoeld, maar dat wordt die wel steeds meer. Mijn vriendin die geeft les, is juf op groep 8 in Delfshaven in Rotterdam. Uh -huh. En uh, die loopt dus heel vaak de hoop tegen, tegen scholen die, die leerlingen niet aannemen... omdat de citotoets lager uitvalt dan het advies. En ze zit al 20 jaar in het vak en toch zegt een school tegen ze van... nee, dat, uh, die leerling kunnen we hier niet op aannemen. Uh -huh. Dus ja. zo belangrijk is die citotoets. Ja. Ja, nou ja, zo, zo, zo belangrijk wordt die gemaakt. Laten we even heel helder zijn. En ik weet dat er ook regio's zijn. waarin ze, uh, net, als, uh, net als u aangeven. Van nou, dat, dat mag niet de bedoeling zijn. waarin ze het uh, basisschooladvies gewoon even voorop hebben gezet. en, het, uh, en het, uh, uh, zeg maar de, de eindtoets. van de CITO-toets, zoals die genoemd wordt. Uh, het, daadwerkelijk weer als tweede gegeven uh, gaan beschouwen. En het is heel fijn als daar dan ook de. Uh, Scholen voor voortzetten onderwijs in meegaan. Ja, nou, dat maar he, scholen... heeft, u, heeft u daar invloed op als CITO? Dat u tegen mensen kan zeggen of tegen scholen kan zeggen. Maak het nou niet zo belangrijk? Hm. Invloed, nou ja, we doen wat we kunnen om dat duidelijk te maken. En als we dit soort signalen krijgen van regio's die zeggen we willen het anders doen. dan gaan we ook heel graag met die regio's in gesprek. Maar invloed. Ja, uiteindelijk is het uh, ja, toch uh, de regio die daar uh, uh, op een bepaalde manier mee omgaat. Ja, maar er is nog een punt hè. Ja. Mijn vriendin zegt dus ook waar ze zich ontzettend over opwindt. Omdat het zo belangrijk wordt gemaakt, wordt het mm -hmm. door ouders nog eens extra druk opgezet. Door van, als je een goede toets maakt, dan krijg je een Blackberry. Of als je een goede toets maakt, krijg je een iPhone. Waardoor die kinderen... Nog meer met hartritmestoornissen dat klaslokaal binnenlopen. <laughs> het wordt zo ontzettend belangrijk, terwijl ze al acht jaar op die school zitten. En het ja. is eigenlijk te gek voor woorden dat een school zegt... we volgen dat kind al acht jaar lang, we zien dat het een HAVO-leerling is... maar die toets maakt hij niet goed vanwege de stress, vanwege alles wat erbij komt kijken. En een school, zoals een Wolvert van Borstelen die zegt gewoon van... nee, sorry, maar wij kijken naar de toets. Ja. Ja, ik, ik kan me de opwinding heel goed uh, voorstellen. Dat is ook te zien um, hier aan, uh, Sander. Ja, ik <laughs> ja, ja. kijk er zelf uit Maar mevrouw Visser, u, u, u zegt net van, ja, wij willen best wel wat adviseren. Maar u kunt daar toch best wel wat dwingerder mee omgaan als CITO? Want u heeft macht, u maakt of die meerdere toetsen. toetsen. Of meerdere toetsen. Maar u jaar. kunt toch ook scholen er gewoon van weer houden op zo'n manier op te treden? Nou, ik denk dat dat heel lastig is, zelfs, want uh, uh, zoals uh, Sander ook al aangaf, zelfs als scholen daar op een ontspannen manier mee om willen gaan dan zijn er inderdaad altijd nog ouders die daarin uh, meegaan... en die die druk op die uh, kinderen leggen. Terwijl ik zoiets, hè, zoals wij als Citroën naar kijken, zeggen... Maar, nou, het kind zit acht jaar op de basisschool. Maak je niet al te sappel. Je maakt die toets om te laten zien wat je kunt. En voor mij uh, zou het als, als ouder zijnde niet zijn om zo'n hoog mogelijke score te halen... maar gewoon om de score te ja, halen... Ja, maar u bent verstandig, paard. blijkbaar, en, en heel hele anderen niet, Sander. Ja. Zo is het. En bovendien zijn het, zijn het die leerlingen... die zich zo ontzettend sappel maken. Want u zegt, maak je niet de sappel. Maar zo werkt het niet in, een, in het hoofd van een twaalfjarig jongetje of meisje. Die gaat daar hooggespannen naartoe. En die weet van, hier hangt eigenlijk zoveel van af. En presteert daardoor vaak ondermaats. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Bij ons was het nog een IPO-toets. Ik ben in een soort van, uh, van slaaptoestand gevallen. Nou, ik kreeg, er, kwam een, er, kwam een, er kwam een test uit. De, de onderzoeksresultaten. Was, ik had echt het IQ van een broodje kroket kwam eruit. Dat is, nee, maar dat is, dat is geen dat is geen dus ik heb toen extra toetsen. Mijn ouders hebben heel veel geld ervoor moeten betalen... Is, om te bewijzen dat ik wel degelijk naar het VWO uiteindelijk kom. Ja, maar als het aan die test had gelegen... Wel, ja, dan, had je hier niet gezeten? Dan, dan nee. had ik hier niet gezeten, nee. Maar wat wil, wat wil je wel? Ik hoe zou wil je meerdere het, hoe wil je toetsen niet? willen hebben. Ik zou meerdere toetsen uitgesmeerd over okay. dat hele jaar willen hebben... waarbij je dus zeg maar de beladenheid, de belangrijkheid ervan afhaalt. Ja. En dan gaan die, die ouders, die maken dat dan ook niet zo enorm nou, punt. Want er zijn dan meerdere testen. Frans Kok, jij zit in het onderwijs. Ja. Uh, ja, je hebt geen leerlingen met CITO-toets, maar die hebben een VWO-examen ja. gedaan. Vind jij het inderdaad ook te eenzijdig, zo'n momenten opnemen? Nou, je moet het, het is uit de hand gelopen. Hè. Er wordt veel te veel waarde aan gehecht. Ik ben ook wel voor, als dat kan, en ik ben heel nieuwsgierig... wat de directeur van CITO-toets hierop zegt, of dat je dat meer spreidt. Maar ik vind wel dat het goed is, maar daar geloof ik ook niemand tegen... dat er wel een, een beoordeling is uh, die, over, die zich uitstrekt over een langere periode... Hm. om een zo goed mogelijke schoolkeuze vervolgens te maken. Zonder? Dat ja. vind ik wel. Ja. En ik wil nog een punt aanstrepen. Dat is dat het heel fraudegevoelig is, de CITO-toets. Vorige week is die op Marktplaats verschenen al. De CITO-toets wordt anderhalve week van tevoren. Krijgt mijn vriendin de cito er binnen? Het is hartstikke fraudegevoelig. Gaf is er. <laughs> nee. Ik, ik, er zijn een aantal dingen gevraagd. Ja. Nou, Eerst maar even de, de fraude dan. De fraude? Ja, wat is fraude? Laten we even mee beginnen uh, dat de CITO-toets geen examen is. En uh, uh, in die zin, ja, wat, uh, stel je voor dat een leerling, uh, zoals kinderen vorige week zo mooi zeiden, vals spelen. Stel je voor dat ze dat doen. Nou, dan komt er waarschijnlijk een heel duidelijk verschil uh, tussen het advies uh, van de basisschool... die het kind uh, acht jaar lang gevolgd heeft en gezien heeft dat, uh, nou, zullen we het noemen, een uh, marietje... Een uh, prima havo is en ineens scoort Marietje hartstikke hoog. Nou, op dat moment uh, zal de basisschool uh, aan de bel trekken en uh, uh, aangeven: hé, hey, dat is uh, apart, hoe kan dat? En dat is denk ik ook het advies wat dan vervolgens naar de school voor voortzet onderwijs uh, zal gaan. Ja, dat klinkt in de theorie heel goed, maar in de praktijk is het toch anders. Sterker wat, nog, wat is jouw ervaring, Sander? Sterker nog, er zijn uh, commerciële huiswerkbegeleiders. Dat zijn leraren die bijklussen met, met commerciële huiswerkbureautjes. Die krijgen die toets ook. En uh, je kunt mij niet vertellen dat, andere, dat, dat die, die, uh, die uh, CITO-toets die afgelopen week op marktplaats.nl te koop aangeboden is. Dit zijn dit soort uitwassen. Waarom doen jullie niet gewoon op de dag zelf zorgen dat ze allemaal verspreid worden, pas verzegeld? Nu komen ze anderhalve week van tevoren binnen. is uh, tricky. Ik heb daar een hele eenvoudige vraag bij. Hoe denk je dat dat logistiek kan bij 160.000 leerlingen verdeeld over ruim 6.000 uh, scholen? Ik denk dat het zo ik, ja, ik Daar denk moet dat... je gewoon een aantal dingen voor, uh, voor inbouwen. En bijvoorbeeld ook, stel je nou voor dat, uh, dat er een foutje is gemaakt bij het inpakken. Dus we willen wel wat controlemogelijkheden daar. Uh, op hebben. Ik denk dat het zo belangrijk is dat je met een, met een KPN of met een, uh, of met een PTT een afspraak kan maken. Van, uh, dat het in elk geval één dag van tevoren of zo. Dat het allemaal wat bemoeilijk wordt. Anderhalve week van tevoren. Er zijn gewoon, uh, ik heb de verhalen al gehoord, dat er leerlingen zijn geweest die zeiden van... Hé, hey, die heb ik bij de huiswerkcursus al gekregen. Ja, dat nou, is wel dat heftig is, hoor. Als dat zo is, als ik dat mag zeggen. Want uh, even één ding. De Cito-toets heeft niet op marktplaats gestaan vorige week... ondanks de kop in de kranten. Twee, als het zo is dat er een huiswerkinstituut beschikt... over de toets van 2013, dan is er iemand... Uh, die uh, de, de, de vertrouwelijkheid heeft geschonden. Ja. Uh, en, uh, en, en dat is ook de reden dat wij aangifte hebben gedaan bij de, bij de politie. Omdat er blijkbaar iemand is die nu uh, de vertrouwelijkheid heeft geschonden... en een kopie van die pagina ter beschikking heeft gesteld... waarna die bij uh, NRC is beland. Maar als dit het geval is, als er een huiswerkinstituut daarover beschikt... dan is er heeft er gewoon iemand de wet over okay. Dat is, is wel duidelijk. Sander, heel kort nog, uh, nog steeds niet uh, blij met de cito -toets. Nee, nee ik wil gewoon over het hele jaar wil ik eigenlijk meerdere toetsen. Het is niet zo belangrijk. Gaan okay. de kinderen lekker, slapen ze lekker. En is veel beter. Goed, hartelijk hartelijk dank Sander en ook Jacqueline Visser van Cito. Dank u wel. Graag gedaan. We komen bij het hoogtepunt van de uitzending. Want uh, Kees Meesfield heeft twee uh, mensen uitgezocht die zijn cd gaan krijgen. En die gaat ons ook vertellen waarom. Waarom? Ja, even kijken. Want er staan Bertine Grosje-Jean en Ludwig Arts. Wat een mooie naam. Ja, maar waarom hebben zij hem gewonnen? Ja... Gevoel zeker weer, wat ja. ja, mooi. Maar wat, hebben ze, wat hebben ze getypt jou? Uh, ik wil hem aan mijn nichtje geven. Nou, dan ben je sowieso... Uh, <laughs> man, uh, en uh, iemand met een, uh, met een dochter die overleden is. Nou, dat is natuurlijk ook heel, uh, heel mooi om te kunnen doen. Dus ja. ja, heel mooi allemaal. Ik word een beetje overrompeld door al ja, die het opeens. Ja, allemaal aardige ja, dingen? Ja, ik zie je ja. blaadje, man. Ik zie mijn verhaal opeens. Dus, uh, ja, heel mooi. Nou leuk, ja, misschien doen ze het ook een beetje expres om jou gunstig te stemmen. Want jij bent ook jurken, dus misschien moet je het niet allemaal helemaal serieus nemen. Als ze aardige dingen tegen je zeggen. Oh ja, oh ja, mensen liegen <laughs> tegenwoordig, hè? Ja, ja, ja dat, dat gaat verdomen. Ja, dan ah. gewoon oh, ja. <laughs> zorgen dat ze op de goede plek terechtkomen. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Wij gaan naar onze dichter bij de dag. Is ook trouwens het hoogtepunt van de uitzending. Caspar Peters, goedemiddag. Ja, goedemiddag. We gaan graag naar je luisteren. Ja, het is helaas, ik ben een groot tegenstander van de CITO-toets, maar zo groot dat hij zelfs mijn gedicht niet heeft gehaald. Kijk, heel goed. <laughs> um, en, en hij heeft een titel gekregen en dat is Schilderij in stilte. Slapen in de stilte is een bijzonder ontwaken. Zwijgen in een wereld vol ideeën een last. Kan je in het midden van de nacht aan vragen denken? Gedeelde schoonheid is dubbele schoonheid. Een schilderij op de muur voor veel ogen kan gaan bewegen... als een tuin die draait in het zonlicht rond het huis. We kijken naar een wereld, naar een kleur op een muur... die daar gisteren nog niet lag. Zie je dat? Dan valt je morgen weer iets anders op. Ik had die kleur niet gezien... als iemand zijn schilderij in een kluis had bewaard... en niet begrepen dat bijen onze goden zijn. Dank je wel, Kasper Peters. U zet het gedicht... Op de website dit is dag. nu kunt u het teruglezen en ook de gesprekken terugluisteren. En daarmee komen we aan het eind van dit is de dag voor vandaag. Ik dank de gasten, Michael Kester, Esther Ouwehand, Kim Veenstra, Henk en Victoria de Heus, Frans Kok, Sanne de Kramer en Kees Mayfield. Zometeen Radio 1, Villa VPRO, Tesselblok, goedemiddag. Dag Thijs, goedemiddag. Wie is het de gast? De gast is Alain de Levita en hij is de producent van Penosa. Heb je daar wel eens ja. naar gekeken? Uh, ja, ja. Florida. De misdaadserie van de Caro ja. is hartstikke populair hier in het land. Maar het blijkt nu ook een heel belangrijk exportartikel. Want na Amerika en Polen is de serie nu ook aan Rusland verkocht. Vraag is hoe het komt dat de serie zo in de smaak valt in het buitenland. Terwijl je toch zou zeggen dat ze bijvoorbeeld in Amerika zelf wel van wanten weten als het om dit genre gaat. En een andere vraag is, kunnen er in de toekomst nog wel van dit soort kwaliteitsseries gemaakt? worden als we kijken naar alle bezuinigingen. De opheffing van het Mediafonds. Genoeg om over te praten dus. Eerst het nieuws nu, Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Ouderen zijn volgens PvdA-leider Samson niet als enige slachtoffer van de economische crisis. Tijdens een bijeenkomst van het damesblad Libelle zei hij dat mensen boven de 50 juist de rijkste groep van het land vormen. Volgens Samson bezitten senioren gezamenlijk 30 tot 40 procent van het totale vermogen.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 En de voortvluchtige vrouwenhandelaar Saban B. Moeten de Nederlandse staat ruim 2 miljoen euro betalen. Dat heeft de rechtbank in Almelo bepaald. Drie handlangers moeten samen bijna 1,5 miljoen betalen. En die bedragen zijn gebaseerd op inkomsten uit vrouwenhandel en uitbuiting. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan ah, de BvK-informatie: Files op de A20, Gouda, richting Hoek van Holland. Er is een spoedreparatie bij Rotterdam Prins Alexander. Twee rijstroken zijn dicht. Er staat file vanaf Gouden ruim 6 kilometer. Verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Gouwen, via de A12, de A4 en de A13. Op de A27 Utrecht-Gorkum... bij knooppunt Dunette 4 kilometer. De linker rijstrook is afgesloten... En er gebeurt een ongeluk op de A73, Nijmegen-Maaspracht. Daarom is de weg dicht tussen Horst en Grubbevorst. Staat er drie kilometer file vanaf Vendraai. En kan het verkeer omrijden vanaf Knoopend Ewijk via Eindhoven. Via de A50, de A2 en de A67. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Commentaren en analyses over juridische zaken en misdaad... in het algemeen in ons panel Schuld en Boete na 4 uur. En om een beetje in de stijl te blijven... praat ik met de producent van de succesvolle misdaadserie Penosa. Alain de Levita. Niet alleen succesvol hier in Nederland, maar ook in Amerika, Polen... en nu zelfs in Rusland. Wat is het geheim en is er straks nog wel geld... om dit soort kwaliteitsseries te ontwikkelen? En Metropolis Radio richt de blik deze week op prostitutie wereldwijd. Uw reacties zijn welkom als altijd via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Turkije ziet de eindeloos durende onderhandelingen voor toetreding tot de EU niet meer zitten. En flirt openlijk met de Shanghai Samenwerking Organisatie. Volgens de Turkse premier Erdogan is het uh, getreuzel... over een Turks-EU-lidmaatschap onvergevelijk. Aan de lijn vanuit Straatsburg, VVD-Europarlementariër Hans van Balen. Meneer van Balen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dat is klare taal van de Turkse premier. Het is graag of niet wat hem betreft, maar misschien ook wel wat Europa betreft. Maakt dit indruk? Nee, het maakt geen indruk. Oh. Die Shanghai Cooperation Council, daar zitten onder andere zit Rusland-China... En een aantal Centraal-Aziatische landen in. Ja. Maar het is geen economische unie. Het is ook niet een soort NAVO. Het is meer een symbolische samenwerking. Nou, als hij daar lid van wil worden met Turkije, dan, dan moet hij dat zelf weten. Maar de toetredingsonderhandelingen tot de Europese Unie zullen niet versneld worden. Daardoor. En dat wil hij. Ja. Hey, maar het is, het is niet een grootheid waar hij mee kan dreigen. Dat is eigenlijk wat u zegt. Nee, en uh, nogmaals, het is aan hem of Turkije tot die organisatie toetreedt. Uh, maar. Als hij tot de Europese Unie wil toetreden... en hm. hij heeft ook later in een interview gezegd dat hij dat nog steeds wil... dan zijn er een aantal punten. Uh, bijvoorbeeld mensenrechten, burgerrechten, persvrijheid... Uh, maar ook bijvoorbeeld de bezetting opheffen van Noordelijk Cyprus. Ja. Uh, en daar kom je niet overheen, ook niet met zo'n verklaring die hij nu heeft afgegeven. Nee, want het zijn de bekende punten waar al zo vreselijk lang natuurlijk over gesproken wordt... dat daar is wat aan moet gebeuren. Uh, hij zei trouwens ook dat al vanaf 1963, daarom zegt hij het duurt zo lang... Turkije bezig is om erin te komen. Dat is 50 jaar. Dat is lang. Dat is wat, wat zeg ik? Dat is heel lang. Ja. Uh, het is zo dat 60 toen jaar. spraken we over een Europese uh, economische gemeenschap... Nu spreken we over een Unie die veel verder gaat. Mm -hmm. En dat betekent Turkije, ik noemde al de voorwaarden van mensenrechten... tot en met persvrijheid en de bezetting van noord cyprus dat zijn geen dingen die wij kunnen eh, bespoedigen. Dat kan alleen Turkije zelf bespoedigen. Dus willen ze toetreden tot de Europese Unie... dan zullen ze die zaken moeten regelen... En anders gaat het niet gebeuren. Nee. En um, zou, zou Turkije ook tot de Europese Unie toe kunnen treden... als ze toch ook om hen moverende redenen lid worden... van die Shanghai-samenwerkingsorganisatie? Want u zegt, ja, dat stelt niet zoveel voor, het is een beetje losvast. China, Rusland, Kazachstan, nog wat van die staten. Maar Pakistan, India en Iran zijn aspirantstaten. Klopt. En dan wordt het misschien toch een wat serieuzere uh, con conglomeraat. Een uh, organisatie waar je volgens mij als democratisch land uh, lid van wil worden. Mm -hmm. uh, ik denk normaal als hij met Turkije lid wordt van die Shanghai-organisatie... Um, ja dan denk ik niet dat je tegelijkertijd ook... Lid kan worden van de Europese Unie. Nee, nee dat, dat is dan Heer, uitgesloten. Uh, maar dan denk ik, uh, als hij uiteindelijk de weg effent voor lidmaatschap van de EU, dus al die zaken regelt die nog geregeld moeten worden, zal hij de Shanghai-organisatie al heel snel laten vallen, denk ik. Juist. Uh, wanneer wordt er weer serieus gesproken uh, over een verdere stap om, om Turkije eventueel uh, lid te laten worden van de EU? Nou ja, we hebben de jaarlijkse voortgangsrapportage over. Uh, komt nu Turkije dichterbij, hè? voldoen ze meer aan, aan de gestelde eisen of niet? Uh, en dat is eigenlijk één keer per jaar. Mm -hmm. uh, het is ook zo dat Erdogan naar Brussel nog komt om uh, met ons te spreken. Nou, dat kan altijd. Maar Wanneer komt hij? Je... Ik dacht één deze weken. Ja. Ik, ik heb het niet uit mijn hoofd. Uh, hij is natuurlijk altijd welkom om te spreken, maar hij moet vooral leveren. Ja. En dat is veel belangrijker dan wat hij zegt richting Shanghai... of wat hij richting Brussel zegt. Want daar verblikt of verbloost Europa niet van. Uh, nee, terecht niet. Nee. Goed, Hans van Balen, hartelijk bedankt. Europarlementariër voor de VVD. Dan is het tijd voor onze reeks... ware uh, maar wonderlijke verhalen in één minuut. En het thema is dieren. Pst. Eén minuut. Ik heb weken niet geslapen. Ik had zoiets van nou... Uh, dat, dat, er gaat nu iets gebeuren in mijn leven wat ik nog nooit heb meegemaakt. Er zal een, een, uh, ja, een kind geboren worden. Althans, voor mij, voor mij speelde dat zo. Ik heb ook geboortekaartjes rondgestuurd. Ik weet nog goed dat de nacht dat ze geboren werd... het is tussen vier en half zes gebeurd... Dat ik om vier uur nog mijn laatste whisky heb opgedronken. Ontzettend zenuwachtig naar buiten ben gegaan. En hoopte dat ze er al was, maar ze was er niet. En anderhalf uur later, ik had bijna niet geslapen, ben ik toch weer naar buiten gegaan. En daar zag ik in één keer acht in plaats van vier poten. En toen dacht ik, heb ik nou te veel whisky gedronken of niet?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 Een lokale partij trekt zich hun lot aan. Sono quasi tutte ragazze straniere, sono quasi tutte ragazze dell'Est, cioè sono tutte rumene, per la maggior parte rumene, molte rumene, moltissime rumene. Ze zijn allemaal meisjes uit Oost-Europa, veel Roemeense meisjes.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 De Via Tiburtina, uitvalsweg van Rome... aan de oostkant van de stad, richting Tivoli. En ik zit hier met Enrico Salvatori... van uh, Chetti di Riti, een organisatie die verbonden is aan de Radicale Partij. En hij weet alles van prostitutie hier in Rome. En terwijl we hier rondrijden, zien we al... Meisjes langs de kant van de weg staan. Ondanks dat het buiten, nou, het gaat er vijf, zes zijn, nogal luchtig gekleed. Non è normale occuparsi dei fenomeni. Non è normale non occuparsi dei fenomeni sociali. Italia non ci si occupa per niente dei fenomeni sociali. We kunnen niet van normaal spreken. Eh, als je het aan de meisjes aan hun lot overlaat. In een normaal land, in een geciviliseerd land, zou dit niet gebeuren. Eh, in Italië wordt er geen aandacht besteed aan sociale fenomenen... Eh, sociale problemen als prostitutie, als drugsgebruik. En eh, als je dus dat overlaat aan degene die, zich daar, die daar wel bij varen... namelijk de mafia of de georganiseerde misdaad... dan krijg je dus dit soort uitwassen... Beh, eh, dit mode van het van Alemanno, die tra l'altro, eh, als sindaco... zijn altijd heel meer een sindaco, is dentro di sé, een sceriff. Toen Alemanno eh, burgemeester werd, eh, hebben we een periode gehad. waarin eh, de meisjes eh, ineens verdwenen van de straat. Eh, ze werden heel erg gecontroleerd, eh, ze, ze, ze kregen bekeuringen. Het effect was dat die meisjes inderdaad verdwenen uit het zicht, maar uh, ook uit het zicht van ons, organisaties, hulporganisaties. Ze gingen de huizen in en uh, ja, ze waren weg. Um, het gevolg van het beleid van alle mannen was uh, een simpel verplaatsen van het probleem. Lucciole heet ze hier in Italië, vuurvliegjes, omdat ze in de in schijnwerpers van de auto's te zien zijn. En die staan dus langs de kant van de straat. Het aantal lucciole is uh, nu verdubbeld. Met uh, vergelijking met, met een, met een uh, drie kwartier geleden. Sommigen blijven hier voor een lange tijd. En anderen zijn met een paar maanden weer verdwenen. Dus dit was een Spaans meisje wat ik kende, wat, wat ik, die ik niet meer zie. En we proberen een gesprekje met ze aan te gaan, maar de vraag is of ze dat willen, natuurlijk. We hebben huh? even geïnformeerd naar de prijzen. En voor 30 euro is het oraal en, um, en neuken. Als we naar een naar hotel zouden willen, minstens 150 euro. Ze wilde niet echt praten. Ze was een beetje. Ze dacht dat wij politieagenten waren. Ze, wilde niet zeggen, ze kwam uit Roemenië, ze wilde niet zeggen hoe lang ze in Italië was. Maar eh, duidelijk 30 euro voor een seksuele prestatie. Zie je dan werkt, hè? Zie je? Dat was pas Dat was een bijdrage van Angelo van Schaik. En morgen is Metropolis in Pakistan, waar prostituees op zeer weinig begrip kunnen rekenen van de conservatieve krachten in dat streng islamitische land. En hoe weten mannen nou die op zoek zijn naar een prostituee hoe ze met je in contact kunnen komen? dan Ze hebben mijn telefoonnummer. En dat in een land waar eigenlijk officieel geen prostitutie meer mag bestaan. En ze vertelt dat onder haar klanten, dus ook wel heus, conservatieve moslims zitten en rijke zakenmensen. Dat morgen in Metropolis Radio. Waar is Pamela? Eerst zwart en dan krijg je Pamela. Dat is niet de afspraak, hè? Het was ook niet de afspraak wat jullie met hem gedaan hebben. Je staat met je poten van hem afblijven geen geen zwart. Ja. Oké, okay, geen zwart. Dan maak ik ze alle drie één voor één af. En dat mag jij dan aan je baas gaan uitleggen. Een hele grote kans dat u dit herkent. Want maar liefst gemiddeld 800.000 mensen kijken naar of keken. Want deze is inmiddels alweer even afgelopen naar de KRO-serie... Uh, Pinoza, een misdaadserie over Carmen van Walraven... die na de moord op haar man min of meer gedwongen de macht grijpt... in de criminele drugswereld. Nu is die Nederlandse serie hier in eigen land dus heel succesvol. Vol. Maar ook in het buitenland, het is gewoon een heel mooi exportproduct geworden. Remakes in de Verenigde Staten en Polen en nu is ook de beurt aan Rusland. Alain de Levita, hartelijk welkom. Producent van Pinoza... Uh, een ongekend succes in het buitenland. En, en je vraagt je af, hoe kan het dat een, een Nederlandse serie... voor bijvoorbeeld een land als Amerika zo interessant is... waarom vallen ze daar zo op? Nou, dat heeft te, uh, te maken met het format. Het format is heel duidelijk en past heel erg bij uh, wat Amerikaanse kijkers uh, mooi vinden. Dat is namelijk een moeder die uh, weliswaar hele... Uh, ja, foute dingen doet, criminele activiteiten, zich daarmee bezighoudt. Maar ze doet het om haar gezin te beschermen. Hmm. Het is een mooi thema. Ja, dat spreekt de Amerikanen heel erg. Maar dan nog, dat ja. denk je in een land als Amerika... waar het wemelt van series, snel gemaakt, soms goed, soms niet goed gemaakt... waar dit thema natuurlijk aan, ook aan de orde van de dag is. Waarom nou juist deze Nederlandse serie? Hoe, hoe kwamen ze erop? Nou... Uh, het was eigenlijk een beetje toeval uh, dat ik werd gebeld door een, door een Amerikaan... die was op een tussenvlucht in, bij een vriend in Nederland... en die zei, dit moet je even zien, dit is echt hartstikke goed. En dat is een Amerikaan die eigenlijk op zoek is naar formats... en die pitcht aan een Amerikaanse grote zenders. Wat nou, is pitchen? Pitchen is uh, proberen iets te verkopen. Dus okay. zeggen, nou, je moet dit nemen, want het is hartstikke goed. Uh, nou, dus die uh, keek naar Pernosa en die, vond het, uh, ja, die uh, viel het zeer. Dus daar kwam ik mee in contact en we hebben een aantal keer geskypt. En toen uh, zei hij, nou, kom naar Amerika, dan gaan we dat pitchen bij de grote studios. Nou, dat leek me natuurlijk heel spannend. Ja, natuurlijk, geweldig. Dus uh, ik op het vliegtuig naar uh, Los Angeles. En, uh, nou, en daar werden we inderdaad ontvangen tot uh, enigszins mijn verbazing. Ik had natuurlijk wel gevraagd of er bij grote studios uh, of er echt afspraken waren... Uh, want het was toch een eindje vliegen. Tuurlijk. En, en je kan ook nogmaals, wat ik zeg je oren niet geloven omdat je denkt Amerika, waar, ja. waar het ongeveer geboren is. ja. Maar we werden overal al bijzonder vriendelijk ontvangen. Overal precies een uur met een, een flesje water. Blijkbaar ging dat zo. Ik had een uh, grote auto gehuurd en, uh, en reed, een week lang van studio naar studio. En, um, en bij terugkomst bleek inderdaad dat er serieuze interesse was. Uh, toen zijn eigenlijk de onderhandelingen verder door Endemol... Uh, ...studio's mm -hmm. in Amerika gegaan. En die hebben het uiteindelijk aan ABC... Ook geen uh, kleine inderdaad, zeg. Nee. ABC. nee. En uh, dat is eigenlijk uh, voor het eerst dat het aan... Uh, we dachten eigenlijk dat het, je hebt eigenlijk... Uh, uh, networks, dat is dus ABC, CBS en NBC. En Fox. En je hebt Cable, dat is HBO. En dat kennen mensen hier in Nederland ook wel. Dus we dachten, het is meer iets voor kabel waarschijnlijk. Maar uiteindelijk er toch een grote Amerikaanse network, ABC. En, uh, en dan krijg je nog een heel spannend traject dat ze eerst een pilot gaan maken. Ja. Dan denk je, nou ja, als wij in Nederland een pilot maken... dan, weet je eigenlijk al, dan geeft de omroep al geld uit. En dan, nou dan ben je al, eigenlijk heb je echt al een been tussen de deur. Op ben je binnen eigenlijk al ja. binnen. Maar toen bleek dat ze in Amerika wel twintig pilots maken. En daar worden dan twee of drie uitgekozen. Dus dat was ook nog even spannend. Maar ja, uiteindelijk uh, hebben ze het genomen. En het is uh, gedraaid. In, uh, in maart uh, krijgt het een grote dubbele première primetime. Een dubbele. Uh, ja, dus dan en maakt hoe heet een... het? Red Widow. Red Widow. En heb je er al iets van gezien? Ja. En lijkt het in iets op Penosa? Het lijkt heel veel uh, uh, uh, op Penosa. De serie hier is geschreven door Pieter Bart Korthuis. En, en helemaal geregisseerd uh, uh, door Diederik van Rooyen En, um, en uh, daar is het geschreven door Melissa Rosenberg. En die heeft onder andere Dexter geschreven. Ze is een hele grote schrijfster. Dexter de is ook wereldberoemd. Ja, als, ja. Toen we naar de pilot keken... Toen ja, moesten we toch eigenlijk constateren dat het wel heel erg leek op de Nederlandse. Maar het is helemaal veramerikaniseerd. Het is echt een, uh, hier een blonde uh, vrouw. En, uh, nou, Je kan het je wel voorstellen. Het is allemaal ietsje, ietsje uh, gelikter en mm -hmm. ietsje meer passend voor de Amerikaanse markt. Maar het verhaal is hetzelfde. Het is hetzelfde. Want dat is de vraag, hè? als je zo'n zo remake... Je, je geeft een format uit handen en ze kunnen er, je, het kan er dus ook heel anders uitkomen. De basis zal hetzelfde zijn, ja. maar het kan een totaal ander, ander product worden. Ja, dat klopt. Maar het is nou niet zo dat ik uh, dat ze mij de hele tijd bellen... van, uh, we, we denken erover om toch iets te veranderen. Natuurlijk, want je hebt het toch uit handen gegeven. Ja, precies. Dus ja. je hebt er eigenlijk niets meer mee te maken. En hoe is dat in Polen? Typisch Pols. Nou, typisch Pols. het is typisch Pols? In Polen dat, uh, hebben we ook gekeken en ook de... Uh, de regisseur en de mensen die het echt draaien, die zeiden van ja, ze hebben bijna het shot voor shot nagedaan. Dus het, is, het lijkt er heel, heel erg op, maar ze hebben het heel goed gemaakt, moet ik zeggen. Okay. Het is ook heel spannend en, en, en, en, uh, en donker. En, uh, echt goed gedaan. En nu nou uh, Rusland. En nu Rusland, ja. Maar dat is net. Ik bedoel, daar kan je ja, nog niks van gezien hebben natuurlijk. Maar wat verwacht je daarvan? Zie je wel eens iets op de Russische tv? Heb je een idee van wat ze, hoe ze daar dingen maken? Ja, uh, wat, wat, uh, ik ga zo twee keer per jaar naar een grote meeting van Endemol... waar alle grote uh, landen en uh, producerende partijen... die drama maken, bij elkaar komen. Om te kijken wat de nieuwe format zijn. En te, de ontwikkelingen te kijken. En die laten ook allemaal clipjes zien. Dus ik zie wel hoe in alle landen eigenlijk in de wereld... Uh, fictie gemaakt en beleefd wordt. En... De, en uh, het is eigenlijk overal heel anders. Bijvoorbeeld in Italië is een... Hier is een drama, zie je, wordt eigenlijk steeds korter. is meestal 42 minuten. Mm -hmm. en, maar in uh, Italië is het altijd 100 minuten. Ja. En heel lang en meeslepend. In Rusland is het heel duur gemaakt. En heel uh, ook groot en bombastisch. Maar mooi gemaakt. Mm -hmm. En ook vaak langer. Je ziet dat toch in die landen. Of ja, die landen, het zijn natuurlijk hele verschillende landen. Maar in landen waar heel veel... Uh, platteland is eigenlijk, zie je ook dat, uh, of waar minder uh, ja, waar het minder westers is, zou ik uh -huh. maar zeggen. Waar de ze mensen mee... nog de tijd hebben om ja. zich bezig te laten houden. Dat nou ja, daar gaan ze een beetje... echt een avondje ervoor zitten. Hmm. En wij, wij zitten, willen alweer graag naar iets Verder, anders zeppen. Ja. Ja. Um, waar, waar, waar komt het door, denk je, dat het hier in Nederland zo populair is, behalve waarschijnlijk hetzelfde als in Amerika, dat thema. Een vrouw die om haar gezin te beschermen uh, die vre een vreselijke misdaadwereld induikt... en, en, en daar ook, althans voorlopig, euh, zich staande houdt. Maar waar zou het verder aan kunnen liggen? Er is zo'n soort hype rond dit soort series. Ja... Uh, nou, ik denk dat het gewoon echt. En dat zeg ik niet om mezelf op de borst te kloppen. Heel maar mooi dat het, gemaakt is. Nou, maar het is heel goed geschreven door Pieter Bart Korthuis. Het is heel goed geregisseerd door Diederik. Het is heel goed gedraaid door Willem Helwig. En het is heel goed gespeeld door echt een topkaart. Dat is absoluut waar, maar ik bedoel eigenlijk. Dat, dat is allemaal waar. Het zei, ik zei het ook al. Het is een kwaliteitsserie. Komen we zo nog op of, of daar het geld nog wel voor blijft. om dit te kunnen blijven ontwikkelen. Maar het, is, het gaat om het thema. Denk je dat dat komt omdat er tegenwoordig zoveel grote uh, uh, zaken, criminele zaken... zoals die passagezaak, die, uh, zaak, die grote liquidatiezaak, uh, uh, Robert M. noem maar op. Dat is allemaal zo in de media dat mensen het eigenlijk vrij gewoon vinden... om daarmee geconfronteerd te worden. Dat het een deel van hun leven is geworden. En daar zonder al te veel schrik naar kijken. Dat is zo, maar we merkten dat de laatste afleveringen die wel heel... Uh... ...hard waren en, uh, en, en, en dus ook gewelddadig... ...dat daar zat wel een kantelpunt dat toch veel mensen het wel erg uh, heftig vonden. Maar over het algemeen kan je zeggen dat er wel behoefte is... Kijk, uh, uh, uh, misdaad in het algemeen heel, scoort heel goed op de Nederlandse televisie... ...en eigenlijk wereldwijd. Mensen mm -hmm. vinden het leuk om naar misdaadseries te kijken. Dus dat is misschien één. Twee, een vrouw. In een misdaadserie is, een, is een, eigenlijk een ander soort ingang die je niet vaak hebt gezien en die het, ja, die het weer op een andere manier. Aan deze kant althans, want je hebt ze natuurlijk wel als, als patholoog aan het toom. Ze zijn bijna altijd ja. vrouwen, weet je wel. En die kant, dat zijn wel vaak de vrouwen, maar. Een, een, een speel in, ja. in, het, in het criminele milieu zit ja, dat bijna nooit. Nee, en dat is. En dus je identificatie ligt, ligt heel erg bij haar. Je ziet de serie heel erg vanuit haar. Dus je, je beleeft met haar mee hoe alle bedreiging die op haar afkomt, hoe ze daarmee omgaat. En dat maakt de serie heel spannend. En het is uh, ja het is gewoon echt een hele spannende serie waar heel veel in gebeurt. En dat. Uh, uh, ja, en dat, uh, ja, je weet eigenlijk nooit precies, als ik heel eerlijk ben... hoe iets een hit wordt, want anders zou ik nee, alleen maar hits maken. Dat, dat geloof ik onmiddellijk. Uh, dus. nou, <laughs> he, is de, is deel 2, gaan we even toch weer terug naar binnenland. Deel 2, uh, uh, of de, de tweede serie is klaar, maar er komt een derde. Ja. En dan gaan we heel Nederlands meteen vragen... hoe kom je aan dat geld in deze tijd van bezuinigingen... mediafonds afgeschaft, of was dat er al? Dat was er al. Dat Het is meen. niet zo dat nu uh, er bezuinigingen zijn. dat opeens gewoon alle drama stopt. en. Uh, uh, en, uh, en dat je gewoon. Uh, dat alles wordt gekort. Dat is zeker niet waar. Het is wel zo dat. Uh, dat series die heel succesvol zijn. die staan natuurlijk. Uh, die worden eerder uh, bijbesteld. Mm -hmm. Want dat is eigenlijk. Uh, in tijden van bezuinigingen ook meer een soort zekerheid. Want als je weet dat iets het heel goed doet... Ja. dan ben je eerder geneigd om dat door te zetten als omroep... dan uh, in iets onzekers te investeren. Dus dat heb je dan eigenlijk mee... En, uh, en daarnaast is het zo dat uh, je ontwikkelt eigenlijk een jaar van tevoren. Dus dit was eigenlijk al toen het. Uh, dit valt allemaal nog binnen de ja. uh, moeilijke tijden die er aan zitten te komen. Ja. Maar hoe zie je dat, die toekomst? Want er is ach en we geklaagd op het moment dat het Mediafonds. Werd, bekend werd dat het Mediafonds afgeschaft zou worden. werd er gezegd net nu we bezig zijn met kwalitatief. Ziepenoza, maar ook andere voorbeelden natuurlijk. kwalitatief. Uh, hoogwaardig werk af te leveren, goed Nederlands drama... gaat de kraan dicht en kan de publieke omroep... dat zometeen gewoon niet meer betalen, ook al zouden ze het willen. Ook al hebben ze gezegd, wij gaan die taak wel overnemen... maar ze hebben het geld niet. Maar hmm. nou, maak jij je geen zorgen? Je zit breed te lachen. Dus. Ja, ik maak <laughs> totaal geen zorgen. Dat is misschien raar, maar dat komt ook omdat ik al heel lang... Uh, dit werk doe en er is altijd zijn er dit soort ontwikkelingen. We maken ook speelfilms. Eerst was er de CV-regeling, die werd toen weer afgeschaft. Toen kwam er Talpa, toen konden we heel veel drama voor Talpa maken. Dat ging weer weg. Er zijn altijd dingen, obstakels. En een dramaserie maken is al een, een hels om dat goed te ontwikkelen en verkocht te krijgen aan Omroep. Dat zal nu zwaarder worden. Maar uh, uh, we hebben bijvoorbeeld ook... Uh, een andere zin van ons is uh, Moeder, ik wil bij de revue. Mm -hmm. Dat was ook een groot succes. En we praten dus met uh, Omroep Max op, over een vervolg. Dat zal dan niet dit jaar komen, maar volgend jaar. Dus je ziet dat dingen eigenlijk wat meer worden uitgesmeerd. Ja. Maar ik denk toch dat uh, binnen de... De, de, de taak van de publieke omroep, drama, een hele belangrijke plek inneemt. En, uh, en je ziet ook dat als je een goede dramaserie voor je omroep, voor je zender hebt. dat het heel zenderbepalend is en ook heel goed scoort. Dus laten wat dat het betreft. Het, laten, we laten we het open. Laten we tot slot eventjes uh, het hebben over een leuk evenement. wat zich aandient aankomende vrijdag. Daar hebben we nog een minuut voor. Uh, een film van jou, De Sterkste Man van Nederland. is namelijk genomineerd voor de Emmy Kid Award. Ja. Wat niet mis is. En vrijdag. Ben jij in Amerika, want dan wordt bekend wie de winnaar is. Je zei ja. zelf oh, wow, dat staan mooie BBC dingen tegenover... met veel meer geld gemaakt, dus ik weet niet of ik een kans maak, maar... Nou, je weet het natuurlijk nooit. Je, de, je kan zeggen, je hebt uh, 25% kans... maar uh, als ik naar de concurrentie kijk, wordt het heel zwaar. Maar die film, De Sterkste Man, gemaakt door Mark de Clou, is werkelijk uh, een van de mooiste dingen die ik ooit heb gemaakt. Het, is, het ontroert, het is, zo, uh, het is een film waar alles eigenlijk bij elkaar... Komt er waar alle facetten van die film zijn goed. Het is al goed geschreven, Pieter Bart Korthuis, Hogesfeer. ook weer. Ja. En, uh, dus uh, wat dat betreft, uh, ja, maken van kansen zijn ook in Berlijn geweest, ook net niet geworden. Ach, weet je, het is toch, uh, het is al heel eervol, dus dat je bent. Ik krijg in ieder geval een medaille. Kijk. Nou, je gaat erin. Ik wens je heel erg veel plezier en veel succes daar natuurlijk. Dank. Vrijdag bij de uitreiking van de Emmy Award. Alain de Levita. hij is producent, tv- en filmproducent. Onder andere van Penosa. En daar hadden we het over. Penosa is een exportproduct aan het worden. Amerika heeft het al gekocht. België, geloof ik trouwens ook, of niet? Polen? Nog België, niet. Nog, niet. nog niet. België, let op, gauw doen. Ja. Polen en, of is dit reclame, en Rusland. Hartelijk bedankt.